Coral Negens met het NOS Journaal. Om de pakkans van wegpiraten te vergroten, gaat justitie nieuwe flitsapparatuur testen. De nieuwe apparaten vallen nauwelijks op: ze zijn verborgen in een aanhangwagen, worden vooral ingezet bij wegwerkzaamheden. Volgens justitie wordt daar nog vaak veel te hard gereden vooral s'avonds en s'nachts. Ook komen er camera's die automobilisten moeten betrappen die rode kruisen negeren of bellen of appen achter het stuur. Het gaat om een proef van enkele maanden. Daarna wordt bekeken welke apparaten goed werken. Automobilisten die in de testperiode worden gefritst... kunnen gewoon een boete krijgen. De Duitse oud inlichtingenchef Hans Georg Maassen... moet alsnog vertrekken bij het Duitse ministerie van Binnenlandse Zaken. In september werd hij bij de inlichtingendienst uit functie gezet... na uitspraken over de onrust in de Oost-Duitse stad Chemnitz. In een afscheidstoespraak bij die dienst... wilde hij zijn uitspraken gaan verdedigen... Dat kost hem nu de kop, meldt het Duitse persbureau DPA. Ambulancepersoneel gaat weer actie voeren. Dat is besloten nadat het overleg tussen de FNV en de werkgevers deze week is vastgelopen. Volgens de vakbond wilden de werkgevers alleen maar praten over een cao voor volgend jaar. Terwijl de bond ook nog toezeggingen wilde voor dit jaar. De stafette acties worden morgen hervat in Rotterdam en Noord-Holland-Noord. De wedstrijd Feyenoord-VVV-Venlo is vanmiddag na één minuut gestaakt. In de Kuip in Rotterdam vielen de lichtmasten uit... en het probleem kon niet worden opgelost. Een nieuwe speeldatum is nog niet bekend. In de Eredivisie zijn vanmiddag drie wedstrijden wel gespeeld. Fortuna Sittard-Pek Zwolle werd 3-0. Ook FC Utrecht-Ado Den Haag eindigde in 3-0. heerenveen Emmen werd een gelijkspel 1-1. Het weer het blijft droog, maar vannacht breidt lage bewolking zich uit... vooral in het noorden en noordoosten. En ook kan er wat mist ontstaan.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 Luisteraars. Welkom bij Pixel Radio Show 1305 hier op CFM Zandvoort. Mijn naam is Benno Veugen, uw gast hier voor de komende twee uur in dit nieuwe muziekprogramma. We gaan, uh, ja, maar, maar twee nieuw werkjes. Dus het eerste gaat nu gelijk komen: Magnesium, zo heet dit album van David Clayton. Een um, ja, wel een pittig werkje. Um, uh, het is misschien. Oh ja, dit is muziek Nee, ik was even in de war met een ander uh, werkje. Dat komt de tweede uur. Daar uh, moest ik even naar zoeken. Maar goed, dat is pas over nu. We gaan nu naar David Luisteren. En natuurlijk veel meer artiesten. Er komen ook alle artiesten langs om even de groetjes te doen. En uh, hun website te promoten. En uh, dat hebben we ongeveer zes per uur. Dus dat is altijd wel gezellig. Verder de website van Pizzol Radio is... Pizzol en daar kan je de playlist, dit programma en verder heel veel ander nieuws teurig vinden. Maar we gaan eerst eens even beginnen met onze vriend David Clayton. Y el sombrero de los siniestros tornados. Se cogen los garranchones, se van las navas abajo, preguntando por el toro, y el toro ya está cerrado. A la mitad del camino, el mayoraz encontrará. Muchachos, que vaya el toro, mirad que el toro es muy malo, que la leche que mamé será por mi mano. Lamen al confesor para que venga a confesarlo. Cuando el confesor llegaba, Manuel Sánchez, ha expirado. Hi, my name is Lynn Trudeau. I'm one of the artists here on Peaceful Radio. You can learn more about me by going to my website, lintradau.com. That's L-Y-N-N-T-R-E-D-E-A-U.com. One of the artists on Peaceful Radio. Please visit my website, www.masako-music.com.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 Please visit my website www.spiralingmusic.com That's Spiral